De politie in Californië heeft twee filmpjes vrijgegeven van het incident waarbij twee agenten een ongewapende zwarte man doodschoten. Bij zijn arrestatie woensdag richtte hij met een voorwerp op de agenten die zijn houding omschreven als een schiethouding. De man werd daarop doodgeschoten. Door het vrijgeven van de filmpjes hoopt de politie de betogers te kalmeren. Het weer in het zuidoosten is er bewolkt en valt wat regen. In de rest van het land ook wat opklaringen, maar ook kansen op een enkele bui met onweer en hagel. Het wordt een graad of 18. Vanmiddag vanuit het zuidwesten meer buien. Vannacht buien langs de kust. Morgen overdag trekken ze weer verder het land in. Het wordt dan met 16 graden iets minder warm. Dit is FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANGB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe?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 Het is vandaag zaterdag 1 oktober alweer. Het is 10 uur 10 en het is tijd voor Goedemorgen Zandvoort live vanuit Hotel Hoogland. Als u wilt een kopje koffie kunt komen drinken dan bent u van harte welkom. De koffie staat klaar. De techniek en regie is in handen vandaag vader en zoon Olaf en Caspar Keurensson. De koffie wordt geschonken door Yvonne Roosendaal, redactie... Yvonne nou Gert van Kuik en ondergetekende en naast mij zit mijn mede-presentator Cor Draaier. Goedemorgen Cor. Goedemorgen. Wat gaan we doen Cor? Ja, we gaan zometeen een gesprek hebben met Albert Rechterschot, de directeur van het Pluspunt. En daarna een gesprek met Fred Kuiters en Ron Mittelmeier. Het gaat over een extra productie van het Zandvoorts mannenkoor. En daarna Ineke de Jong. En die gaat iets vertellen over het museumpodium met Tango Extremo. Ja, dat is weer de eerste museumpodium hè, van, het, uh, van het seizoen. Tango Extremo. Extremo. Nou, <laughs> dat uh, beloofd. Ja. En dan na het nieuws uh, komen wij terug om 11 uur met uh, de politiek. Echt poster van OPZ komt en die vertelt ons wat meer over de bunkerloos op het strand hè? daar is heel wat commotie over en een oproep referendum ambtelijke samenwerking. Daarna Sorry, stelt de nieuwe directeur van het circuit stelt zich voor en dat is Roland Kleven. Hij komt samen met Erik Weijers. En wij sluiten af met de nieuwe expositie in het uh, Zandvoortsmuseum. Hedendaagse realisme, Anno 2016. En dat komt René de Vreugd. Komt ons daar meer over vertellen. Nou, inmiddels is een tafel aangeschoven. Albert, rechterschot. Albert, welkom. Goedemorgen. Albert. Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, jij gaat iets vertellen over het uh, programma. Wat er de komende tijd allemaal gaat draaien bij het Pluspunt. Nou, lang niet alles. Het is een selectie, want er gebeurt veel. Dus ik, ik, ik, ik perk me in. Uh... Moet ik maar zeggen. Ja. Ik, ik wil nog even één ding zeggen. We hebben ongeveer één van de hoogtepunten gehad. van het tienjarig bestaan. Dat was uh, vorige week vrijdag. Uh, een vrijwilligersfeest. Annex, het bekendmaken van de, van de wensen uit de Wensboom. Nou, daar heeft al wel wat over in de krant gezeg, uh, gestaan. Dus er zoveel zeg ik daar niet over. Maar ik vond het wel heel inspirerend. wat al die mensen hebben gewenst. En ja, uh, het was hartverwarmend om te zien. Van, uh, hoe, hoe mensen. Ja toch iets van hunzelf uh, prijsgeven. En dat op een papiertje zetten. En dat gewoon bij ons neerleggen. En zeggen van. Nou kun je er wat mee doen. Of we willen graag wat. Dus dat. Ik vond het heel hardverwarmend Dat dat, uh, dat, dat gebeurde. Sprong er eentje tussenuit. Waarvan je denkt. Van, ja. één sprong er tussenuit. Dat was eigenlijk gewoon de weergave. Van, van wat Plusment wil. En dat is uh, de wens. Dat iedereen uh, het goed en gezellig uh, met elkaar heeft. En uh, ja, dat, dat, dat willen wij ook. En natuurlijk. We hebben daar mooie, prachtige vaktaal voor, maar daar komt het wel op neer, wat ja. we met z'n allen willen. Ja. En daar kan iedereen ook aan bijdragen, ook alle vrijwilligers die we hebben en ook anderen in Zandvoort. Iedereen, we moeten het met, met elkaar maken om het, uh, om het uh, goed, en, uh, goed te hebben met elkaar. En uh, ja, daar kun je heel veel in betekenen ja, dat allemaal. Dat is een mooie wens. Ja, dat vond ik een hele mooie wens. En, maar je kunt het niet officieel zeggen van dat vervullen we. Nee, daar werken we al aan en dat blijven we doen. En dat moeten we ook met z'n allen doen. Ja. Dus, dus dat, dat, dat, dat even vooraf. Uh, verder hebben wij de, de, de, de komende maand... Uh, komt er een tienenkamp. Dat is uh, een weekend voor... Ja, zeg maar als het, uh, de herfstvakantie begint, dan is het tinekamp. Er, nog en er zijn nog een paar plaatsen, dus er kunnen nog, tieners kunnen zich opgeven bij onze jongerenwerkers. Die, uh, en dat kan via de Facebookpagina, maar we kunnen ook gewoon bellen naar ons. Uh, maar dan, uh, dan komt het goed. En wat voor leeftijd is dat dan? Al uh, dat is uh, als je van de basisschool af bent tot pak een beter een jaar of 15, 16. Zo. En dan kun je gewoon opgeven? Je kunt je opgeven, er zitten, zijn wel wat kosten aan verbonden. Ja. Maar als kosten een probleem zijn, dan, dan praten we daarover. Okay. Uh, dan is er iets heel anders, er is een cursus valpreventie zit eraan te komen. En er zijn inmiddels al wel wat, uh, wat opgaves voor, dus dat gaat zeker door. En het is de bedoeling dat als je wat ouder wordt, is een van de problemen is dat als je valt, dat dat behoorlijk wat consequenties zou kunnen hebben, lichamelijk. En dat je daar ja, wat, uh, wat blijvend last van kunt houden. Dus het is van groot belang dat je dat probeert niet laten gebeuren. En daar zijn, zijn cursussen voor onder leiding van fysiotherapeuten en er zijn wat hulpmiddelen bij. En uh, we proberen met een aantrekkelijk programma in een aantal keren ja, mensen actief te houden. Want hoe actiever je bent, ook lichamelijk gezien, ja. hoe minder kans je maakt op een uh, een lelijke ja. Ja. ja. Want ik begrijp altijd dat uh, wat oudere mensen hebben wat brozere botten. En als ja. die dan vallen, dan breekt dat meteen. Het breekt meteen en de, het herstel duurt langer. En ja. heb, je hebt veel meer kans op, op, op complicaties. En vaak krijg je er gewoon een, een, een klap van om het in, in, in leke taal te zeggen. En ja, dat is moeilijk om, daarover, uh, ja, om daar overeind te krabbelen weer. Letterlijk ja. en figuurlijk. De, de, de valpreventie is voorkomen beter dan genezen. Ja. Dat is het doel. Dat is helemaal ja. het, uh, het geval. En hoe zeker je je voelt, hoe minder makkelijk. Je valt, Want zo is het ook nog Dat is waar, ja. Dan, uh, we, hebben, we hebben ook nog behoefte aan vrijwilligers. We hebben de 200, we hebben een vrijwilligersfeest gehad. Maar met name op beheergebied uh, willen we graag één uh, of meerdere vrijwilligers bij. En die, de, de, de eisen die we aanstellen is dat ze een, dag, een, een dagdeel in de week beschikbaar zijn. Uh, handig zijn. ja wat, en, en wat is handig? Uh, alles je niet, kunnen doen? Wil je van alles Een beetje, beetje duizendpootachtig. Maar aan de andere kant hoef je ook weer niet alles te kunnen. Maar nee. je moet niet bang zijn om eens een lamp te kunnen verwisselen. Of uh, met een ta paar tafels en stoelen te, te, te schouwen En uh, zaken klaar te zetten. Dus, uh, twee, 200 vrijwilligers hoor ik het goed. Ja, we ja. hebben 200 vrijwilligers. Ja, dat ja, klopt. Dat was bij de voorlopen van het... Uh... Pluspunt, het oude stikje was er wel anders. Wij we hadden het toen zeven. Daar begon het, mee, Daar begon het mee. We hebben ook een, de afgelopen jaren hebben we ook een heel actief vrijwilligersbeleid. We ja. proberen mensen ook te werven. En, dat, en ook vast te houden en te belonen als mensen iets, iets goed doen. Dan maar de, dat is belangrijk, hè? vasthouden. Ja. He? Vasthouden en mensen ook, ook proberen duidelijk te maken dat het belangrijk is wat ze doen. En uh, ja, dat, dat proberen we te doen. En uh, dat, is ook, dat sluit even aan op wat ik ook nog had. We hebben een gift gekregen bij de afscheidsreceptie van dokter Van Bergen... voor het vrijwilligerswerk van Pluspunt. Dus uh, ik heb vorige week tijdens de vrijwilligersbijeenkomst... Heb ik een oproep gedaan voor suggesties hoe we dat dan kunnen gaan besteden. Het is dus voor het vrijwilligerswerk van Pluspunt. Dus niet voor een nieuwe activiteit. Maar hoe doen we dat dan? Nou... Uh, doen we het in de pot en gaan we volgend jaar weer een mooi extra feest houden? Of uh, bieden we deskundigheidsvorderingen aan? Of willen we bijvoorbeeld uh, iedereen een uh, cursus reanimatie aanbieden? Want ook ja. dat is. Uh, en dat past ook een beetje in de, in de lijn waar het geld vandaan komt. Dus dat. Uh, ik hou uh, me aanbevolen voor suggesties. En op een gegeven moment. Uh, dan stop ik met. Uh, uh, de inventarisatie. En dan gaan we maar eens aan alle, alle vrijwilligers voorleggen. Van nou, wat gaan we kiezen? En dan uh, missen stemmen gelden. Bijzonder. Ja, dat is denk ja. ik ook een beetje in de, uh, uh, in de lijn met, met wat, hoe we het met elkaar moeten gaan doen. Nou, als we dan met elkaar iets krijgen, moet je ook eigenlijk proberen om met elkaar een beslissing te nemen van uh, hoe gaan ja, we dat zeker. doen. Zeker. Dat is die... Uh, was het een grote gift trouwens? Mag ik dat was, zeggen? Ja, dat nee, mag. Ja. Uh, het was 1068 euro. Oh, dus het. het is niet dat je nou zegt van. Nou, het, het paradijs nou. breekt uit. Maar uh, je kunt het, het is toch een bedrag waar je wat mee kunt. Zeker, ja. Dat ja. is natuurlijk wel ja. zo. Dus je. Je kan er wel iets mee doen. Je kunt er wel ja. iets mee doen. Dus dat is, uh, dat is wel, uh, wel leuk. Um, en dan hebben we. Voor ook samen zijn er ook nog een paar uh, zaken die eraan komen. De komende maandag, dus zoals elke eerste maandag van de maand. Is de smiddags een bijeenkomst voor, uh, voor een, uh, dat is een nabestaande groep. Daar kun je ervaringen delen met mensen die ook nog niet zo lang geleden een, een, of een, uh, een dierbare hebben verloren. Dus daar kun je wat delen. en Sommige mensen kunnen daar ook behoorlijk wat troost uit, uh, uit putten. Dan is er al aan de orde geweest de Ton Hermans groep. Die, die is de, uh, die, nee, en dan hebben we ook nog de Alzheimer. Café, Alzheimer Alzheimercafé is volgende week maandag. Maar dat is al aan de orde geweest. De Toon Hermansgroep is elke tweede vrijdag van de maand. Dus um, er is genoeg te doen. De Zeker. De maand. Ik weet niet of ik alles gehad heb. Ik, volgens mij heb ik het uh, zo ongeveer gehad. Ja, en dan, dan is er, ja, een slaapcursus. Maar daar gaan we even ja, de nog niet over praten. Is, is, is ja, is al begonnen. Ja. Uh, daar, daar zou nog wat ruimte zijn. Maar dat, een volgende versie is uh, begin volgend jaar. In februari is, uh, is dat zo komen we Daar later op Dan te, komen we daar uh, nog wel een keer ja. weer op terug. Om even uit te leggen wat dat is en hoe je nou slapen kunt leren. Daar <laughs> ben ik wel <een> heel nieuwsgierig <laughs> <van>. <laughs> Nou, maar het zal een probleem zijn. Als je slapeloosheid hebt, dat is een heel vervelend uh, iets hoor. Als je dat hebt. Ja. Heb je verder wat je iets nog kwijt wil, uh, Albert? Nou, ik, ik, uh, we hebben uh, in het kader van tienjarig bestaan... is er ook een filmpje gemaakt door vrijwilligers om te proberen een beeld te geven van wat we allemaal willen doen. Dus in een paar minuten tijd wordt er in hoog tempo allerlei activiteiten die komen in beeld. Nou, volgende week komt dat op de kabelkrant te staan. Ja. En dat gaat, geloof ik, elk kwartier gaat dat draaien. Niet met de bijbehorende muziek van Alain Clark. Dat, dat, dat, dat gaat niet. Maar wel, de, ja. wel alle beelden. Ja, Dan kun je dus goed bekijken van wat er allemaal te doen is. Bijzonder ja, leuk, toch? Ja, he? dat het allemaal terugkijk naar vroeger en nu heeft het zich aardig ontwikkeld. Ja. Ja, maar er, er komen ook steeds meer dingen op ons af. Hè. Als, uh, maar het wordt steeds drukker, hè? Ja. Het wordt ook steeds drukker, er komt steeds meer. En dat betekent ook dat je, ja, ja, daar moet je rekening mee houden. Dus er zijn ook steeds meer vrijwilligers die we kunnen gebruiken. En er zijn, ja, je moet ook wat dingen doen uh, aanpassen aan het gebouw. Uh, zo, zo blijven we doorgaan. Veel huurders zijn er ook, Dan hè? Hebben veel huurders. Uh, de veranderingen uh, zijn, zijn groot. Veranderingen in de zorg heeft ja. ook behoorlijke invloed op uh, wat, ja. hoe wij moeten functioneren. Of ja. gaan willen functioneren ook. Ja. Dan zit er nog in dat er misschien in de toekomst nog een tweede deppendans dans gaat komen in het centrum. Nou, we zijn op het ogenblik uh, drukdoende om uh, de blauwe tram om daar uh, aan te, daar aan te werken. We werken om over gehoord namelijk? Ja, nee, dat of, klopt. Is er, is nu, er, er is nu een verbouwing uh, gaande. En die, ik weet niet precies wanneer die afgerond is. Dat had eigenlijk al klaar moeten zijn. Maar zoals vaker met verbouwingen, dan kom je iets tegen waar je niet op gerekend hebt. Dus ik denk dat dat rond deze tijd of misschien volgende week... Dat dan die verbouwing klaar moet zijn. En dan is de bedoeling dat er uh, andere en meer activiteiten gaan, gaan plaatsvinden. Uh, nieuwe, je... nieuwe activiteiten? Een of... deel uh, bestaande activiteiten. En op termijn willen we, uh, zijn er een heleboel ideeën om ook nieuwe activiteiten te gaan beginnen. Uh, oude bestaande activiteiten bijvoorbeeld woensdagochtend uh, in, bij, in de kerk. Om die over te plaatsen daar naartoe. En, zo zijn er, en er zit ook op bijvoorbeeld het, het jeugdgonk zit ja. er al in. Een paar van dat soort zaken dat komt er dan bij. En dan verder zitten we eraan te kijken om met zorgaanbieders samen... bijvoorbeeld vormen van dagbesteding te gaan doen... Waar de, waar de buurt en de omgeving ook bij welkom is. Om het ja, toch niet helemaal een kopie van Noord te laten zijn... maar toch voor een deel ook wel weer. Gewoon de betrokkenheid van de buurt erbij. Vrijwilligers veel laten, laten doen... Mensen dicht bij huis, dat ze eventjes een kopje koffie kunnen komen ja. drinken. En ja, is het alleen dorpel. maar dat mensen uh, ergens naartoe kunnen en, en daarmee oh. eenzaamheid kunnen bestrijden. Ja. Want op het van rekening is dit het eind van de week van de eenzaamheid. Ook dat? En de mensen worden steeds ouder hè? Ja. en steeds alleen. Hè, ja, we hebben nu al een ooit. kwart van de bevolking in Zandvoort is ja. al 65 plus. Klopt, en dat ja. gaat alleen nog om maar sterk omhoog. En dan ook nog eens een keer dat. Oudere ouderen van 80-plus. Dat ja, worden er ook steeds meer. Ja. Dus, uh, we ons met Gezonde elkaar... lucht, hè, Zandvoort? Gezonde lucht. En, uh, <laughs> en misschien trekt er ook wel wat meer jeugd uh, ja, weg uit Zandvoort. Dat, dat, dat zou ook, ook nog wel eens kunnen. Maar dat, ja, daar, daar kunnen wij als pluspunt in elk geval niet zo heel veel aan doen. Dat, ja, de, de, de, de gemeente moet daar een boel aan doen. En voor zover ze dat echt kunnen. Ja. Die hebben, de, hun mogelijkheden zijn natuurlijk ook niet eindeloos. Nou, het klinkt allemaal heel... Uh... Positief, ja. Albert? oké. Okay. Ben je tevreden? Ik ben erg tevreden zoals het op het ogenblik gaat, maar er liggen nog heel veel uitdagingen voor pluspunt. Want er, de, uh, ja, er liggen nog wel uh, wat, uh, wat meer mogelijkheden en wat meer behoeftes nog. Dus, uh, en onze taak, vind ik, is om daar zoveel mogelijk en zo goed mogelijk mee om te gaan. Ja. Ja. Groenmarkt dus. Ja, Absoluut, markt, ja, markt, dus, ja, dus ja, het is het behoefte, maar markt. Ja, er is behoefte aan. Als je, als je dus een grote groep mensen hebt die niet meer werken in Zandvoort. Ja, niet iedereen uh, redt dat om dat alleen maar te doen. En zeker als je niet zo heel veel geld uh, ja, te besteden een, hebt. Ja, ja dan, dan, dan is dat toch een kwestie van, ja, hoe, hoe pak je dat ik aan? En dan moet je iets voor bieden. En dat, en dat vind ik dat wij dat ja, moeten doen. Ja, dat er doen. steeds meer vrijwilligers uh, ja. nog nodig zijn. Nog meer. Ja, vrijwilligers nodig zijn, maar ook ja. mensen... Uh, ja, die behoefte hebben aan uh, ontmoeting. En uh, ja. Ja, op die manier vermijden dat mensen uh, een beetje uit beeld verdwijnen. Ja. Want ja, dat, is een, dat is vervelend voor mensen hoor. Dat is, als, je, als je niemand meer tegenkomt, ja, dat, dat lijkt mij. Een, als, ik, als, ik, als ik dat bij me voor mezelf zou rekenen, dan zou ik denken van oh nee, dat zou, dat, dat zou ik niet willen. Maar niet iedereen kan dat zonder hulp. Van buitenaf. Nee, dat is waar nou, we horen graag een volgende keer hoe het verloopt met de slaapcursus. Daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. <laughs> Oké, okay, nee, dat is goed. Dan komen we daar in januari of zo op terug. Ja, dat is goed. Ze, en we bedanken je voor je komst, voor het gesprek. Oké, okay, graag wel gedaan. Wel. Dank u wel. <middels> We luisteren naar uh, It's My Life van Talk Talk. Aangeschoven zijn twee bestuursleden van het Zandvoorts Mannenkoor. Want morgen is er een speciale productie in de Sint-Agata-Kerk. En we hebben hier Fred Kuiters en Rob Mietelmaier. Ja, we hadden hem aangekondigd als Ron, maar dat was dus verkeerd door. Ja. Het is Rob, ja. Peter, het was niet goed. Maar het is hersteld. Ja, ja met deze gecorrigeerd. Vertel, wat, wat gaat er gebeuren morgen? De speciale... Morgen. Wil jij daar iets over zeggen? Ja, ja. dat wil ik wel. <kuggen> Zondag hebben we een, een concert in de sint Agatha kerk Eens in de nou zeg, twee jaar, dan proberen we dat te organiseren. Ja. Dan hebben we ook een reden om, om te oefenen. We studeren daar nieuwe liederen in. En bij het komende concert doen we wat oudere liederen die we kennen uit het bekende repertoire. We doen allerlei nieuwe. En uh, deze keer hopen we daar weer een, uh, een groot succes van te maken. We hebben leuke moderne liederen er ook in zitten. Onder andere Home van Dotan, dat okay. veel mensen wel kennen. En het is ook ontzettend leuk om mee te zingen. We hebben nu een, uh, ruim 40 leden. Het en... gaat goed hè? met het uh, koor, hè? Ja. ja, dat is echt leuk. Is het helemaal, ja. Maar het is ook leuk om te doen. En, uh, ja, ik zou ook bij deze alle mannen die luisteren willen oproepen... Vanavond, ...kom vooral een keertje <laughs> kijken en luisteren... ...op een willekeurige dinsdagavond. Uh, om, als je om kwart voor acht komt... ...kun je even kennismaken, het sfeertje proeven. En uh, het is echt ontzettend leuk. Het is een avondje uit, ja. je hebt wat anders te doen. Ja. Je hoeft niet vreselijk goed te kunnen zingen. Dat komt vanzelf. Je zingt in een koor, geen solo, dus uh, het is vooral ontzettend leuk. Nou, en Dat uh, mooie en dat uh, goede van het koor, dat willen we morgen dus uh, laten horen. Ja, en, ja bijzonder. Uh, we ja. hebben ook een heel uh, variabel programma. Hè, wat, uh, Want jullie zingen niet alleen, hè? Nee, we hebben een, uh, een, een koor uitgenodigd om uh, voor de afwisseling te zorgen. Uh, een koor uh, bestaande uit een stel uh, dames die... Uh, ontzettend mooi kunnen zingen. En ook een heel leuk programma brengen, Dus dat geeft ook weer een afwisseling in uh, het programma ja. van morgen. En ja. zingen jullie samen of is nee. het apart? Nee, zij zingen apart. apart. Wij zingen wel samen met een uh, bassolist. Die dus op enig moment ook in het programma zijn eigen lied uh, zingt. Maar uh, hij heeft ook dus een, uh, wij hebben ook dus een lied dat we samen zingen. En dat geeft ook alweer een heel bijzondere uitvoering. Uh, ja, want zij zingen a cappella, hè? De dames, hè? Ja. Mooi. Ja. Ja. Die dames hebben dus uh, ja, het bijzondere dat zij uh, ja, solo's zingen, maar veel solo's maakt er ook weer een mooi geheel. En ja. dat kunnen ze op een heel kundige manier. Dus het is ook wel een uh, aanbeveling om dat eens te ja, echt, uh... En hoe, hoe gaat dat nou? Op het moment dat jullie nieuwe liederen uh, gaan, gaan proefzingen, wie, wie selecteert dat? Nou, we hebben een uh, muziekcommissie binnen ons koor. Kijk. En die uh, nou, gaat eens uh, te raden bij de koorleden van, goh, wat, wat missen jullie nu? Zouden jullie wat anders willen zingen dan wat we op dit moment op het repertoire hebben staan? En dan gaan we zoeken. En zij mogen ook uh, ideeën aanbrengen. En dan gaan we met de dirigent samen kijken of dat iets is voor ons koor. En zo hebben we onlangs, kort geleden zelfs, uh, een vijftal nieuwe liederen uitgezocht. En die gaan we, als we dit concert hebben gedaan, weer op ons repertoire zetten. Nou, dat geeft weer wat nieuw bloed, geeft weer wat nieuwe ideeën, geeft weer wat nieuw uh, elan aan het koor. En uh, dat houdt het uh, wel gaande zo op die manier. Ja. Ja. Want jullie ja, ik... zingen allebei hè, in het koor, hè? Ja. Ook hebben even. Ja. De, ja. ja, top, ja. Okay. ja. ja dat het grappige is... Hij is de stemgroep, nee. ik de eerste tenor oh. en, en hij is... Ik uh, <laughs> de tweede tenor. Tweede tenoor. Tenoor. Het, het, het grappige is dat de mensen zien het niet, want het zit op de radio. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar de, de, de, het, Straalt het straalt af, hè? He? Ja, het straalt af. Heeft. Dat, ja. gewoon, dat ja. komt heel goed over. Ja, maar dat is ook het bijzondere aan het koor. Dat, dat, dat, dat je met elkaar iets, iets morgen laat zien wat je, waar je maanden aan gewerkt hebt. Maar ook het repeteren iedere dinsdagavond zoals Fred al zei, dat is vind het echt een avondje uit. Hè? Je, je, je hebt een aantal mensen waar je het dan misschien wat beter mee kan vinden dan, dan met de anderen, maar dat kan ook weer wisselen. En, ja. en je brengt met elkaar toch zo'n hele avond door. Je, je, je mag fouten maken, er wordt niemand uh, een, mee lastiggevallen. Dat kan, dat mag. En uh, na afloop gezellig... Uh, een drankje. de erop, dan, dan ja. Te, te ja, maar dat is het leuke, dat je samen... Wat Albert net ook al zei van Pluspunt. Samen kun je heel... Heel leuk kun je iets uh, tot stand brengen. Ja, maar hè? als je met 40 en, man bent, zit er altijd wel eentje uh, bij met wie het goed kan vinden. Ja, dat zeker. En het is ook wel leuk, omdat ook de, in, in leeftijd variëren we ook wel heel erg veel. En, en dan is het ook wel eens leuk om met een andere generatie ook zo weer ja. contact te leggen. En nou, dat maakt je ook weer mee hoe andere mensen zich uh, hier in Zandvoort bewegen. En, ja, Albert, net horende, ja, ik heb ook uh, bij Plus. Ja, kijk. Het zo, zo kom je met elkaar <laughs> ook. Ja. Ja, en binnen dat koor heb je dat ook. Die, ja. die heeft zijn uh, net, ja. netwerk en dan ja. weer uh, andere contacten en zo. En Die je het antwoord wel kennen. En die jongste, de jongste en de oudste? Hoeveel uh, jaar nou, zit dat tussen? Ik denk tussen? dat uh, nou, de, de jongste een jaar 25 is en misschien de oudste. Nou, we hebben er ja, één die is net 80. Oh, ja, nou een, kijk. Een, een, ja. Vandaag. Ja. Ja. Nou, en tussen die leeftijdsgroep willen we graag nog wat, uh, wat aanvullingen ja. vinden. Ja. En ja. voor een bepaalde uh, genre, zeg maar, uh, bas of bariton? Of, nou, dat of maakt dat maakt niet allemaal uit. niet uit? Nee, nee Als je nee. je aanmeldt, dan, dan neemt het dirigentje even apart en die ja. gaat kijken waar pas je het beste Oké. Okay. En uh, ja, eerste tenoren zijn zijn zijn spars, ja. He, die ja. zijn moeilijk ja. te vinden. Dus ja. dat, maar goed, dat maakt niet uit, iedereen is welkom. En dat, uh, dat voelt ook zo. Als je daar je aanloopt bij dat koor, dat heb ik dus al drie jaar geleden gedaan. Uh, nou wil ja, je meer Je mee bent weg. welkom. Je voelt niet van, goh, wat moet ik nu en waar moet ik nu? Je mee? komt of thuis. Je, je ko nou, dat is zo. Ja, zo. echt waar. En dan ja. wil je nooit meer weg. Ik ga daar niet meer weg. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee nee hoor. Nee, dit is gewoon leuk. En al zal je dan misschien op latere leeftijd wat minder gaan zingen. Dat, dat, dat kan allemaal. Ja. Zingen is goed, hè, ook. Ja, het is, is, uh, is heel leuk. Maar ja, ja, mensen wel. worden er blij van. Ja. Ja, dat is echt zo. Dus, dus het is altijd een hele leuke avond. En ook al moeten ze oefenen. En is het soms is een beetje moeilijk. En soms is het dus heel makkelijk. En we zingen meer talen. Ja, een okay, dus niet alleen zingen, Nederlands. Nee, Engels, Frans, Duits. Okay. Uh, we zingen Latijn. Russisch, Russisch ook What? zelfs. Russisch? Ja. Ja, ja, want, uh, ook het programma van morgen dat, uh, biedt alle talen. Ja. Of nee, alles is overdreven, maar vele talen. Ja. En uh, dat maakt ook die afwisseling zo leuk. Hè? Dus uh, kerkliederen, maar ook het lichte genre. Zoals wat je net zei, dotan. Maar ja, ja. ook een heel gevoelig Frans lied. Ja. En uh, zeemansliederen zingen we ja. morgen ook. Dus okay. er is voor iedereen wat uh, te vinden. Ja, de een vindt één leuk, de ander vindt een ander weer wat leuker. Ja. Dus ook dat is mogelijk ja. bij ons uh, mannenkoor. En wat is het programma morgen? Nou, het programma bestaat uh, eigenlijk steeds uit blokjes... We openen met een blokje je zou zeggen, Russische liedjes als eerste blokje. We hebben een intermezzo met de Piano, de T.H. als een meeste ja. pianist, wel bekend door heel Zandvoort, die een nocturne van Chopin gaat spelen. Dat vind ik persoonlijk echt fantastisch, een fantastisch mooi nummer. Dan zingen we samen met de bas en de bassolist zingt een solo uit Isis und Osiris. We hebben een intermezzo daarna van Harlem Jive, zoals Rob al aankondigde. Ze zingen uit de 50, 60e jaren, Close Harmony, a cappella, zoals de Andrew Sisters bijvoorbeeld. Dank. Daarna het mannenkoor met wat Engelse liedjes, een of andere. Vivala Compagnie, die we straks nog wel eventjes misschien kunnen gaan horen. Dan na de pauze weer een blokje Engelse liedjes, Semo's liedjes. Uh, Intermet zo weer van de pianist. Verwachten we veel van. heeft een, een, eigen, een eigen stukje geschreven als een, een variatie op het liedjes van Ramses Sjaffi. Oh, mooi. We hebben er een stukje van mogen luisteren alvast in mm. de, de, de oefenronde. Dat was echt, echt prachtig. Ja. Dan uh, samen met de BAS. Want ik ken bijvoorbeeld van Creek. Uh, hij zingt als uh, solo The People That Work in Darkness. Erg mooi. <coughs> het Soldatenkoor van Kuno gaan we zingen. Daarna Harlem Jive. Met uh, onder andere It ain't what you do, it's the way that you do it. Uh, mm -hmm. het, uh, nou, dat moet iedereen kennen. Dan sluiten we af met een aantal liedjes van het Zandvoort Die ken ik wel van de filmwoordkrieg. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, er zijn ja, veel klopt, varianten ja, van, maar ja. dat, is, ja. uh, dat is leuk. En dat hebben we met Mannekoor natuurlijk ook. Er zijn populaire liedjes. En soms moet daar een arrangement voor gemaakt worden... om te zorgen dat het vierstemmig wordt. De ja. eerste, tweede, tenoren, baritons ja. en de bassen. En dan uh, ja, is het soms een liedje wat door een solist wordt gezongen. Dan denk je, oh, dat ken ik wel. En dan wordt het vierstemmig. En dan klinkt wordt het Het is heel anders. anders ja. En, ja. Leuk. Prachtig. Ja. Prachtig. Erg, erg, erg leuk. Dus wij, wij verheugen ons enorm. Ja. We hopen dat er heel veel mensen komen. Ja. We zijn, Mag uh... ik nog even vragen over die Russisch uh, zingen? Hè? Hoe, hoe doen jullie dat? Fonetisch? Ja. Ja, door veel oefenen en veel aanwijzingen van de dirigent, van ik zou die G zo uitspreken, dan ja. uh, komt het op een gegeven moment helemaal goed. En dan okay. zit het erin en dan is het uh, vast op ons repertoire en dan wordt het ook goed. Wat we zingen weten we niet altijd precies, maar... maar het klinkt <laughs> rustig. Tenminste, tekst voor tekst, maar het is Russisch en het is ja. dan... Uh, ja, we weten wel de strekking van het lied, maar okay. dat, uh, ja. ons Russisch wordt daar niet beter voor. We kunnen ons nee, niet nee, morgen nee. met het vliegtuig naar Moskou begeven om daar eventjes ons Russisch te tonen. Nee, dat nee. niet. Nee. Nee. Maar als jullie daar zouden zingen, dan uh, verstaan ze het. Ja, taal. dan is het. Uh, ja. Ja, ja, ja. Ja. En we luisteren natuurlijk ook veel naar uitvoeringen door andere, door andere koren. En ook dat is heel erg leerzaam. En zo leer je ook wel uh, ja. je, je, je manier van uitspreken, ja. de wijze van uitspreken. En we krijgen van die dirigent ook vaak uh, mp3'tjes, noemen we ze dan. Waar hij dus uh, via de computer de melodielijn heeft uh, vastgelegd. En dan zorgt hij dat wij per stemgroep uh, thuis kunnen oefenen. Okay. En dat is ook een heel uh, prettig middel ja. om uh, je liederen in te studeren ja, ja. en het huiswerk zo te doen. Ja, ja. Leuk. Zijn er nog kaarten verkrijgbaar? Er zijn kaarten verkrijgbaar. Er zijn uh, op dit moment bij de drie verkooppunten kaarten verkrijgbaar. Dat is uh, bij Casa Stromp, bij de Bruna daar tegenover en bij uh, Sebon, de notenwinkel in ja. de Kerkstraat. En voor mensen die uh, niet in de gelegenheid zijn om daar een kaart te halen, die kunnen gewoon naar de kerk komen. Bij de ingang worden ook kaarten verkocht. Dus mensen die spontaan zeggen, oh ja, we gaan er toch naartoe, prima, van harte welkom. Ja. En dat is morgen en morgen ja. omlaat? En de, de deur laat? gaat open om half drie ja. en om drie uur begint de uitvoering. Het. En de kaarten kosten? Tien euro, slechts. Dus niet zo. Voor een middag zangplezier. Een hele middag zangplezier. Ja. Nou, het klinkt bijzonder, ik weet, hè? Het klinkt uh, Toch? Het is leuk om te doen. Ja. Heb je tijd om te gaan morgen? Uh, nou, ik heb een ander afgemaakt. Helaas. Nou ja. Maar goed, als je daar niet kunt komen... Misschien kun je eens overwegen om lid te worden van het mannenkoor, <laughs> nou, want je zit wel in de doelgroep. Ik, uh, ja, dat is wel waar. Ja. Ja. Alleen ik ben onder twee weken niet beschikbaar. Ja. Om de twee weken. Weg, ja, ja. We we dan... dus dan, is, twee weken weg, twee weken niet. Dat vinden we helemaal niet erg. Dat is geen excuus. Nee, juist wel, hè. Die, kunt Die kan zo'n MP3 meenemen. Ja, ja, dan kun ja, je ja, ja, alvast al oefenen. Ja, ja, ja. Nee ja, Ik dat mijn collega's dat ze fijn vinden <laughs> in het appartement. Nou, Rob, misschien moeten we eens kijken of we daar een inpassing voor kunnen maken. Ja, hoor, nee, ja, ja. ja, we ja, weten ja. ons altijd te Het voor het niet die thuis <laughs> hoeven er ja. ja, ja, ja. dat kan dus allemaal. Nou, ik... Ja. Kom gewoon ja. eens kijken op een dinsdagavond. Ik denk dat ik dat gewoon eens doe. Zit er een biertje voor je klaar? Of ja, dan wat dan je, je kunt ja. Na afloop, ja. na afloop. Ja. Eerst zingen, eerst, eerst zingen. Kom. Eerst zingen en daarna bier drinken, oké. Okay. Nou, ik vind het leuk om te horen. Ja, leuk, leuk ik, programma. Uh, helaas ben ik verinderd morgen, maar heel he veel mensen waarschijnlijk niet. En uh, ik hoop dat het, uh, dat de kaartverkoop aan de deur, dat dat gewoon straks op is en dat mensen. Ik denk het wel. Had ik er vanuit. Ik denk het, ik denk ik ja, het ook. Ja, ja. ja nou, dat hopen wij ook. We hebben gezorgd voor extra stoelen, dus ja. mocht dat Kom. gebeuren, Komt het goed. Mensen ja. hebben een zitplaats. Oké. Okay. Okay. Nou, in ieder geval, dank voor jullie komst. Ja, hey, uh, jullie bedankt dat we hier het verhaal mochten doen. Wij uh, horen graag hoe het Sandvoets uh, uh, mannenkoor het verder gaat doen in de toekomst. Met de allerlei producties. gaan nou, we voor zorgen. Ja, we. We dank we doen ja. ons best. En we gaan iets horen, hè? Ja, ja we gaan iets horen. Ja, dat moet je even vertellen. Ja. Wat gaan we horen? Nou, Een van de liedjes die in het programma zit is uh, Viva la Compagnie. Nou, mensen die het straks gaan horen, die herkennen dat ongetwijfeld. Ik denk niet dat er iemand is die dat liedje niet herkent... Dus ik zou zeggen, luister daarna. En als je het mooi vindt, een extra reden om eens langs te komen en het sfeertje te proeven. Want het is echt super leuk. Kijk, nou, mm. daar gaan we. Over. Van het Zandvoors Mannenkoor, waar u naar luisterde... Naar aanleiding van het gesprek met Fred Kuiters en Rob Mittelmeijer. die voor in de uitzending zaten. Inmiddels is aangeschoven aan tafel Inke Jong. En het museumpodium is weer begonnen. in het Zandvoors Museum. En het museumpodium gaat beginnen met Tango Extremo. Ja, dat gaat uh, inderdaad morgen beginnen. Uh, dat is ons eerste optreden uh, na de zomervakantie. We zouden eerder beginnen in september, maar uh, Fred Rozenhart ja. is uh, ziek. Ja. Uh, dus die, die was verhinderd en wij konden niet heel snel uh, iets anders uh, voor elkaar krijgen. Hoe gaat omdat het dit dan allemaal geboekt is. Het gaat niet zo goed uh, oh. met hem. Okay. Maar we hopen nog steeds dat er wel uh, betere tijden komen voor hem. Dat hopen we okay. zeker. Dus we hebben morgen uh, Tango Extremo. Uh, die komen voor ons optreden. Uh, die zijn eerder in het museum geweest. En uh, dat was een groot succes. Er waren heel veel uh, tango-liefhebbers uh, om te luisteren. Maar ook daadwerkelijk de tango te dansen. En dat was heel bijzonder. Uh, de sfeer die er toen was, die er groeide. Foto's hebben ook op de website gestaan. Uh, waren mensen die dat echt heel goed uh, konden. Maar uh, het verschil is dat ze nu niet in de middag optreden. Onze concerten waren altijd smiddags, het museumpodium. Deze mensen hadden een dubbele boeking gemaakt... maar wilden niet voorbij gaan aan het Zandvoortsmuseum. Dus wij hebben een uitzondering... en misschien, maar daar kom ik straks op terug... Uh, blijft het niet bij deze uitzondering... gemaakt om daar een koffieconcert van te maken... Uh, er is natuurlijk heel veel te doen altijd in Zandvoort. Ja. En, uh, misschien is het een mogelijkheid, maar dat, dat gaan we nog bekijken om daar een koffieconcert van te maken. Dus zij gaan morgenochtend voor ons optreden. Uh, de inloop is om half elf. En om elf uur begint het, uh, tot twaalf uur. Uh, u krijgt een kopje koffie en... Uh, een stukje appeltaart uh, huisgemaakt Oeh. door Noortje. <laughs> ja, Noortje, Noortje Olimuller, die dus dit uh, die bakt podium. Het zelf, dit die bakt ze zelf. Ja, en ik weet uit ervaring dat hij verrukkelijk is. Maar Noortje Olimuller die. Uh, die uh, regelt dit dus ook allemaal. Ja, ja. Hè? Dat is haar initiatief. Ja. En uh, zij regelt dit allemaal. Dus uh, we hopen dat we daar uh, morgen heel erg van kunnen genieten. Ja, want het is toch een hele andere tijd. Hè? De ochtend dan de ja. middag. Hè? Ja. Ja. ja. Daarom is het ook zo belangrijk. Uh, dat we hier eventjes de tijd kregen. Om uh, even te vertellen. Uh, ja. dat zo is. We hebben daar uiteraard geflyerd weer. En uh, advertenties. En op de website staat het. Maar het is een hele andere tijd. Maar dat biedt misschien voor andere mensen mogelijkheden om wel aan te schuiven. Dus ik roep u allemaal op om... Een andere ook, doelgroep ja. misschien. Ja. Uh, om toch vooral te komen, om te komen kijken en luisteren. Ja. En, uh, en ik hoop dat er weer uh, gedanst gaat worden, want dat was wel heel bijzonder. Extremo ja, Maar Extremo is dus eigenlijk een, een, een groep die muziek maakt. Ja. ja. Het, is, uh, het zijn drie mensen... En uh, de een daarvan, uh, de Stania Schaap, die speelt viool en Rob van Kreeveld piano en Sander Kem speelt de contrabas. En samen zijn ze dus uh, trio tango extremo. Ze spelen op grote en kleine podia's. en uh, ze hebben heel veel succes, uh, ook in de dingen die ze doen. Maar ze wilden toch, eh, wij zijn natuurlijk geen groot museum, maar we bieden wel een podium. En daar wilden ze toch heel graag gehoor aan geven om daar toch vooral eh, te verschijnen. En nou ja, daar hebben wij dus geprobeerd nu om er een koffieconcert van te maken. Ja. Nou, is toch leuk dat ze speciaal hier naartoe eh, ja. willen komen. Ja, ze zou ook kunnen zeggen: hey, we hebben een dubbele boeking, we komen niet. Ja. Maar ze komen wel. Dus bij deze. Zandvoort, hè? Ja, iedereen, Zandvoort. Wil Zandvoort. iedereen wil naar Zandvoort. Iedereen wil naar Zandvoort, ja, ja. duidelijk. En dat museumpodium is toch wel een hele aparte locatie. om ja. ook muziek te maken in die sfeer. En dat. Ja. Uh, ja, ik hoop gewoon dat veel meer mensen daar gebruik van gaan maken. Ja, en uh, als dat nou een succes is, dan blijft het. Die tijd. Dan ja, dan willen we dat op Dokker. die tijd uh, handhaven. Dus ja. van 11 tot 12, uh, half 11 de inloop ja. op je koffie. Ik weet niet of Noortje appeltaart blijft, uh, <lacht> blijft bakken. Een goed. productielijst. <lacht> <lacht> nou, dan krijgen we weer een heel ander programma. Dus misschien ook een heel ja, leuk ja, idee. Ja, ja, ja. Heel Zandvoort Noordje bakt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> dus, dat, uh, dus dat gaan we, dat gaan we beleven. Ja. Ik hoop ja. dat het morgen in elk geval een groot succes is. Ja. Leuk hoor, ja. een leuk, leuk initiatief. En uh, is er al wat verder bekend over het uh, programma uh, hierna? Heb je een uh, jaarprogramma? Of... Ja, dat hebben we wel en dat heb ik thuis laten liggen. Oh dat jee. kan ik niet uit mijn hoofd zeggen, ja. dat is heel erg jammer. En dan moet je vaker komen om te vertellen. <laughs> ja. ja, nou dat in ieder geval. Maar er is een programma hè volgens mij. Er is ja. een programma en dat ligt ook uh, bij de Bali. Uh, dat kan iedereen meenemen, het wordt ook gepubliceerd en ik vind het een... Uh, een heel zwak punt dat ik het niet bij me heb, misschien, moet ik zeggen. Ja, dat is hem. Ja, dat is hem. Ja, kijk. Is hem. Ja, kijk. ik denk... Nou, ik heb hem dus thuis uh, laten liggen. Dus uh, 2 oktober, dus Tango Extremo, dat is het koffieconcert uh, van morgen. En dan uh, hebben we 6 november, Pit Hermans. Dat is een uh, veelzijdig symboliste. Uh, die heb ik nooit eerder op zien treden, maar ik verwacht daar ook heel veel uh, van. En dan 4 december Trio Chapeau met Louis Schuurmans. Een Franse chansons zijn dat. Okay. En dat is ook uh, dat is heel erg leuk. Die heb ik wel een keer op zien treden. Dat is ook heel bijzonder. Dus dat staat nu nog uh, voor, dit, voor, voor dit, dit jaar. En 2017 is nog niet, uh, niet bekend. Nee. Er wordt nog heel hard uh, aan gewerkt. Ja, ja. Maar dit zijn de dingen die dus uh, te gebeuren staan. En we moeten dus kijken of zij de ochtenden kunnen... ...en of dat ja. voor ons ook haalbaar is om dat op die manier ja. te blijven doen. Ja. Ja. Maar we houden u op de hoogte. Ja, dat weet ik. Ik hou contact met Noortje en ja. dan ja. Uh, komt ja. het helemaal goed. Ja. Want hoe, toch? hoe komen jullie aan deze uh, mensen die dan in groepjes, kleine groepjes juist kleinschalige optreden doen? Ja, ja. Dat, dat is dan toch... Ja. Nou, dat is heel bijzonder. Dat is Noortje, uh, Noortje Olimuller, dus die dit, uh, die dit allemaal organiseert... Die... Die boort alle bronnen aan, hè, ook via via als je ergens bent. En het blijkt dus dat er genoeg mensen zijn die toch kleinschalig op willen treden. Hm. En die het ook heel bijzonder vinden om in het museum op te treden. Want dat is die ambiance is natuurlijk ja, is heel, ook heel apart. Bijzonder. De akoestiek is ja. trouwens heel goed als we beneden optreden. En uh, ja, dus daar, daar heeft zij al haar bronnen voor... Um. En die gebruikt ze dus ook. En via Fred Roosenhart komt er natuurlijk ja, ook een heleboel binnen. binnen. Want die, uh, die weet ook zijn weetjes natuurlijk. Uh. Nou, nou las ik iets over een uh, mogelijke uh, verzelfstandiging van het Sandschut uh, Museum. Is dat nog van enige invloed straks op uh, de activiteiten die er nu zijn? Of? Um, nou, we hopen niet dat het uh, van invloed is. Maar uh, de mogelijkheid tot verzelfstandiging is inmiddels definitief. Ja. De ja. Uh, verzelfstandiging is definitief. Dus we gaan volgend jaar... Uh, zelfstandig En uh, vooralsnog ziet het eruit nou dat we dus op dezelfde voet door kunnen gaan. We krijgen natuurlijk nou ja. wel een stichtingbestuur. Maar uh, ik, ik denk dat we daar wel uh, op die het manier klinkt mee wel gunstig, door kunnen hè? gaan. Ja. Ja. Het, het klinkt ja. gunstig. We moeten natuurlijk uh, kijken wat het uh, wat gaat worden. Maar de, de plannen zijn er. Er is nog heel veel werk te verzetten. Onder leiding van uh, Hilly Jansen die, mm -hmm. uh, die dat ook heel... Uh, ...heel goed doet, maar die heeft heel veel op het bordje op deze manier. Uh, ja. Maar er zijn goede plannen en uh, wethouder Gert-Jan Bluis is daar ook heel positief over. Dus uh, we gaan het zien. Ik ben er zelf ook heel nieuwsgierig naar hoe het gaat uh, functioneren. Ik ben zelf dus ook vrijwilligster in het museum. Ja. Dus ik ben daar ook heel nieuwsgierig naar. Maar we worden goed bijgepraat uh, door de wethouder en, uh, en door ik, Hilly. Ik, Dat... ik zie zelf wel wat meer mogelijkheden en kansen. Als het anders ja. zelfstandig gaat worden. Want dan ja. kun je dus ook bijvoorbeeld aangeven van nou uh, gooi je dus in andere tijden het museum open voor, voor ja, maar, ja. activiteiten. Maar ja. Ja. Ja. Omdat je daar niet meer gebonden bent aan, aan, aan gemeentelijke. Of dat je elke nee. dag open gaat of zo. Uh, wat ja, nu is... niet het geval is. Hè, nee, dat hè? is nu ja. niet het geval. En het is heel leuk dat jullie dat aanhalen. Want uh, we hebben wel dertig uh, vrijwilligers. Uh, ja. Maar we hebben het dus eigenlijk altijd toch vrijwilligers tekort. En uh, ik wil ook graag oproepen om... Hilly heeft dat uh, al meerdere malen gedaan uh, via de website en in de krant. Maar ik zou graag op willen roepen... als er mensen zijn die het leuk vinden om in het Zandvoortsmuseum als vrijwilliger te werken... maar dan gericht uh, achter de balie en ook om kunnen gaan met de computer... Mm -hmm. uh, dan zou ik zeggen, nou, versterk ons team. Want uh, daar hebben we behoefte aan. We hebben voldoende gastvrouwen die naast degene uh, die achter de balie zit uh, werken. Die doen allemaal heel erg hun best. Maar de mensen die werkelijk achter de balie kunnen zitten met de computer... zijn eigenlijk te beperkt. Dus nu hebben we echt geen ruimte om meer open te gaan. We ja, zijn blij regering. als we het schema... Uh, het rooster dus uh, rond kunnen krijgen. Maar dat zou dus uh, heel fijn zijn... als er mensen zijn die, uh, die ons zou willen komen versterken. Ons nou, team. Ik hoop dat daar veel mensen luisteren. En die uh, reageren. Ja, dat zou heel fijn Wat zijn. Wat kunnen ze dan doen? Kunnen ze dan naar het Zandvoortsmuseum? Uh, ja, naar het Zandvoortsmuseum. Je kunt binnenlopen. Ja. Uh, je kunt ook bellen. Uh, en ook heel lief via uh, de website uh, benaderen. En het zou, zou heel fijn zijn als er mensen er zijn. Als ze een dagdeel in de week of twee in de maand... Hè, maar wel dat ze er dan ook zijn. Hè. Het is ja. natuurlijk vrijwilligerswerk... Maar, maar het is wel zo dat er op je gerekend moet kunnen worden. Dus als je zegt van ik doe... Het is de, niet vrijblijvend, zeg. Vrijwilligerswerk is nooit helemaal vrijblijvend. En het, kijk... Als er iemand anders voor je zou willen werken, dan kan het altijd. Het is niet zo dat je vakantiedagen krijgt en uh, niet langer weg mag blijven. Nee hoor, nee. Maar het is wel de bedoeling ja. dat je dat serieus neemt natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, mooie ontwikkeling allemaal. Ja, dat, ja. Uh, dat zijn zeker. Klinkt, klinkt goed. Ja. En dan zou ik nog, mag ik ook nog iets zeggen over de huidige expositie uh, die er nu is... Dat is hedendaags realisme. En dat is uh, René de Vreugd die daar... Uh, hij komt uh, later in het programma. Hij komt, komt later hij. in het programma. Dan, ja. Ja. Dan gaat ja. hij u daar heel veel over vertellen. <laughs> want het kan niet vast <laughs> stukken beter als dat ik dat doe. Maar ik ben gisteravond bij de opening geweest. En het ziet er fantastisch uit. Dus ik zou ook willen zeggen, mensen kom alsjeblieft kijken. Want het is zeer de moeite waard. Leuk. Leuk. Nou, we zullen het zo uh, meteen horen. Nou ja, vrug. ik, ik weet, wil je verder nog iets kwijt? Wat je denkt van, ik nou, ik zou je nog een heleboel iets... kwijt kunnen, maar, maar dat zou ik niet op de radio doen. Oh. <laughs> nee, dat is een grapje. Dat, ook niet <laughs> <laughs> dat, is, dat is een grapje. Nou, dan gaan we zo met de microfoon dicht en <laughs> even napraten <ernaar> hoor. <laughs> nee, ik vond het fijn om eventjes hier podium te krijgen. om uh, het podium uh, in Zandvoort uh, te kunnen gedaan. versterken. Ja. Ja. Oké, okay. prima. Okay. Ik uit het dorp, de presentatie is slecht te verstaan. Dus dan moet ik over. Dat zou heel jammer zijn als dit niet allemaal doorgekomen ja, ja, het is. Nee, dat is, uh, het is altijd wat te verstaan. Um, nou, in ieder geval dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Volgende keer graag vast uh, Noordje ja. Maar weer, heel veel uh, succes, hè, morgen. Hè? morgen nou, ja. We gaan ervoor ja. en we hopen echt heel veel mensen te kunnen ontvangen. En een, een, een heel plezierige ochtend met appeltaart van Noordje. Kijk. Niet te vergeten. Nou, we zijn benieuwd. Oké, okay, dankjewel. Dank je wel. Oh,